De Europese ruimtevaartorganisatie ESA is vanuit Frans guyana een tweede ondermand ruimtevrachtschip gelanceerd. De Johannes Kepler brengt ongeveer zeven ton voedsel, kleding, brandstof en apparatuur naar het internationale ruimtestation ISS. De energie van het ruimtevrachtschip wordt opgewekt door zestien zonnepanelen van het Leidse ruimtevaartbedrijf Dutch Space. Johannes Kepler werd de afgelopen avond gelanceerd aan boord van een Ariane-raket. Het was de 200ste keer sinds 1979 dat Europa met die raket de ruimte inging. De Haagse rechtbank heeft oud-politicus Roel van Duin gelijk gegeven in een proces over vertrouwelijke AIVD-documenten.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 Op een veiling in Londen heeft een groot zelfportret van de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol een kleine 13 miljoen euro opgebracht. Volgens het veilinghuis Christie's is dat twee keer zoveel als werd verwacht. Het portret van de in 1987 overleden Warhol dateert uit 1967 en behoort tot een serie van elf grote portretten. Het weer helder, maar hier en daar ook nevelig of mistig. Temperatuur vannacht rond of iets boven het vriespunt. Overdag vrijwel overal zon. Het wordt dan 3 graden in het noordoosten en een graad of 8 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ja, goedenavond allemaal, of goeiemorgen, goedenacht in ieder geval. Uh, <laughs> het zit niet allemaal mee, de techniek die, uh, liet het bij Kaasloenen af en toe ook even afweten. En hier uh, doet de computer dingen die ik niet uh, geprogrammeerd had. Dus die begon gewoon met een uh, tussendoor muziekje, terwijl ik een fantastische opener uh, bedacht had. Maar dat uh, zat er niet in en nu gaat er weer iets mis. Nou, we komen wel uiteindelijk weer uh, op het juiste spoor terecht. nacht in ieder geval, dit is De Nacht Klinkt Anders bij de Vara op Radio 1. For a rainy day, let's go to the front line. Ready to dance, sing, rock, and sway. I'm gonna buy myself some new time. I want a ticket to the nearest parade escape.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 Als je eerste plaat meteen een top 40 hit is. En dat voor de Nederlandse zangeres uh, Crystal. Uh, de nacht in dans ben je de vader op radio 1. Met zoals gebruikelijk uh, cabaret. Maar dat komt pas veel later in de nacht. Dan is het al lang weer uh, vier uur geweest. En het komend uur hebben we in ieder geval een uh, studiosessie. En dat betreft het opnemen van Rob de Nijs. Want die was namelijk uh, afgelopen zaterdag te gast in Speakers met Koppen. En daar zong die Malle Babbe. En die opname hoor je straks.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 Opening doors and pulling some strings Angel, come up, baby Didn't walk luck and you looked in time Never back walked tall, act by One wish upon day upon day I'll believe all law I'll believe Come all the way for Run for the shadows Run for the shadows Run for the shadows Life's taking you nowhere Angels, Angels. Come, brother, baby 70, dat waren in ieder geval voor David Bowie Golden Years, dat is tegenwoordig wat anders, want je hoort nog namelijk iets van de man. Terwijl het toch een muzikale duizendpoot was. Golden Years is dus, van nou 1975 ook terug te vinden in een langere versie op de LP Station 2 Station en daarvoor... En een jonge Oed Sittard, uit Sittard komt die oorspronkelijk, daar is hij geboren Joost Zwegers, maar de laatste jaren is hij vooral bekend als Nova Star en heeft veel succes in België, want daar woont hij al uh, sinds geruime tijd. Want vlak nadat hij geboren was, toen is hij met zijn ouders naar uh, Vlaanderen toegegaan. En er is hij sindsdien gebleven Nova Star, je hoorde met Ask for the Moon. De Zwanglers, dat is al meer jaren 80, muziek 1981, La Folie. Dat is de Franse titel van een verder Engelstalig album dat in 1981 uitkwam van The Swanglers. En daarop dus dit Golden Brown hier in de nacht klinkt anders. Golden Brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs, throughout the night, no need to fight, never a frown with Golden Brown.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 and tress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a friend. We gaan bij Walsend de Nacht door. Geen Deense geen wals, want dit komt niet uit de Het is een Engelse wals, want het komt uit Engeland. Jor de Spenglers uit de jaren 80-1981. En een van hun rustige plaat onder de titel Golden Brown. En de plaats wat je nu hoort, dat, eh, dat zou kunnen suggereren dat er een live opname gaat. Nou, een iets waar, hoor. De montagetruc. Montage die is toegepast op Endlessly. En dat is dan weer de jongste cd van Duffy. Wel, wel, wel ken je. En dit is de nieuwe single voor Duffy. En die heet My Boy. My Boy Duffy. I'm his lover, not his mother. Why are you staring at each other? What's your problem? I'm not his keeper, I'm his teacher. my boy de nieuwe single voor Duffy zoals gezegd je kan het ook terugvinden op endlessly de cd van haar die vorig jaar eind vorig jaar uitkwam en... Eind vorig jaar ook nog uh, uitgebreid op Radio 1 hier te horen was. Want het was toen uh, Radio 1-CD. De hele week lang hebben we daar toen treks gedraaid. Afgelopen zaterdag was hij te gast in uh, Café de Florin in Utrecht. Daar is elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 uh, sprekers met koppel. Wordt live, live uitgezonden op Radio 2. En Rob de Nijs was daar aanwezig. Los van het feit dat hij daar een paar nummers zong van zijn jongste CD. Die hij samen heeft gemaakt met Daniel Lohu, zong hij ook een paar oude successen. Je schuimt de straten af en volgt de dief spoor, met schooiers en soldaten, hun petten op een hoor. Je teelt je rokken op en lacht naar iedere man, die in het donker wel durft.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 Hoe vaak heb jij zo'n kop zo bestom en geil niet aan je borst gedrukt je lijf nat van zijn kwijl. En bijnacht in de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het rood dier. Zijn fatsoen en jij moet achteraan in het donker ergens staan, zoals dat hoort. Maar eens dan komt die dag, dan leren ze de klok, dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar de kerk uit gaan wo, wat zullen ze dan kijken? Daar denk ik altijd aan. Op mijn nacht in de kroegen hier, ik je naam weer hoor. bij dat blondscharen weer. Waa. Wow. Ten IJs was die afgelopen zaterdag klonk in uh, Café de Floren tijdens Spijkers met Koppen. Daar zong hij onder andere een paar uh, nummers van zijn jongste CD die hij samen met Daniel Lohuus heeft gemaakt... En hij zong een paar oude nummers, uh, Zuster Ursula zong hij, maar ook dit Malle Babbe, wat een groot hitworm was, uit de jaren zeventig. Maar iedereen in het café die kende het nog wel, dat zal wel iets zeggen van, uh, over de leeftijd van de cafébezoekers en de bezoekers van uh, Spijkers met Koppen afgelopen zaterdag. Aanstaande zaterdag in Spijkers met Koppen, dan is Jeroen van Merwijk de muzikale gast en meer over Rob de Nijs. Aanstaande zaterdag, maar dan op de televisie Nederland 2 om 10 uur, dan is... Er een programma van de boeddhistische omroep. Ja, je vraagt wat, zoek... wat heeft Rob de Nijs daar te zoeken. Um, het is uh, Lucia de Rijk die daar een uh, programma heeft... en praat met een aantal mensen over het leven. En daarin zou je een hele andere Rob de Nijs ontmoeten. Dus dat is in ieder geval de moeite waard om te gaan bekijken. Zaterdagochtend om half elf uur tot uitgezonden op Nederland 2... dat vraaggesprek met onder andere Rob de Nijs... De Vara op Radio 1 met De Nacht klinkt anders. Dit is een nieuwe band voor Europa althans, want uh, het orkest bestaat al sinds 2002. Ze zijn inmiddels toe aan een zesde cd, die heet The King Is Dead. En daar wordt geluid van een drumstel, dat hoort bij de Song Down By The Water. The Decemberists. De zesde cd die ze inmiddels gemaakt hebben, de Decembrists. Ze komen uit Amerika, om wat preciezer te zijn, wat exacte. Ze komen uit Portland, de Amerikaanse staat Oregon. En die Decembrists die komen binnenkort in Nederland toe, of een klein maandje. Dan zullen ze optreden in Paradiso, de 14e maart zal dat zijn. En een dag eerder zijn ze ook te zien en te beluisteren in Antwerpen in... ...Trix. Maar Paradies dus, dat is op 14 maart. De Decembrists. Hierbij de nacht klinkt anders. Uit de okay, aannachtspel van Ramsey Lewis, 1966, toen had hij hier een hit mee. Het was afkomstig van de LP Wait in the Water. Verder op een single uitgebracht en het haalde ook de hitparade. En wist is met Ramsey Lewis? Leeft hij nog? Nou, wat heet, de man, inmiddels uh, of bijna 75, is springlevend. Zijn agenda is vol met allerlei optredens die hij de komende tijd gaat doen. En uh, heel bijzonder, een van die optredens daar heeft hij een uh, hele speciale gast. Dat is namelijk uh, niemand minder dan zijn... Uh, oudere collega, ja, zelfs dat heb je nog zo'n oudere collega, Dave Brubeck. Daar gaat hij mee uh, een concert doen. Ramsey Lewis dus. Je had hem hier met uh, iets uit de jaren 60. Wait in the Water. Down the Waterline, dat is uit de jaren zeventig. Mark Knopfler in de Seine, de Duitse Straits. Sweet surrender on the Take you one time we're counting all the numbers down to the waterline When line Neon misses on the dog leaf stairway French kisses in up. Van de de openingstrek van een allereerste LP van destijds. Waar ook uh, die andere grote single op stond. Sultans of Swing en Swing de Die Strait. hoorde ze hier met uh, Down by the Waterline. De volgende artiesten die komen uit uh, uh, Barcelona, Catalonia. Daar komen ze vandaan. En ze waren afgelopen avond te gast in Sittard. Waar ze een optreden hadden in uh, Café Ernesto. Maar er zijn nog meer optredens van de band het komend weekend. daarover dadelijk iets meer. Vrolijk mediterrane klanken. Die ga je horen van La Troba Kung Fu. En los espejos. Mis miedos, se apagan deseos, quemándose en fuegos, que todo se vuelve, porque antes se marcha, no sufras cuando se vaya cada vez. Deze verrukkelijke planken die waren afgelopen avond te beluisteren... en te bezichtigen in Sittard Café Ernestus op de markt. Al daar. en Je kon luisteren naar de groep La Troba Kung Fu, afkomstig uit Barcelona. En zij zongen Esserie La Muerte. De komende dagen zijn ze in België, maar zaterdag dan zijn ze weer terug in Nederland. Ze zullen dan optreden aanstaande zaterdag in Tivoli, in Utrecht. En een dag later dan is de band in... De poptempel van Nederland, namelijk Paradiso, La Troba Kung Fu. En je hoort dus met Esserie La Muerte. Come here, come see. Sun become day. Day shall provide. Sou sou su le mon sou le Sulemon Sulemon Sulemon Sulemon Sulemon Sulemon sous les Sule, Sule, so Hey, God of my warm, huh oh, huh oh, Lord of my need. He, he, lead me on, huh oh, huh oh, heart of the warm, and she danced for the sun. God of my day. Lord. Of Diamond. Nog een betrekkelijke jonge Neil Diamond. Want dit komt uit het begin van de jaren 70. En je hoorde de zangen met Suleimon en Neil Diamond... Afgelopen maand, de 24 januari, om precies te zijn, 2070. Die komt naar uh, Nederland toe. Hij zal namelijk op 4 juni een concert geven in uh, Sportpaleis Ahoy. En ja, mocht dat uitverkocht zijn, je kan ook nog uh, bij een uh, andere tent terecht. Uh, oh, wacht even, ik moet zeggen, hij is 4 juni in uh, Antwerpen. En een paar dagen later, 9 juni, dan zal hij optreden in Sportpaleis Ahoy. Niel Duijmen op de sportuur, zal ik wel zeggen. Niel Duijmen, het is al uh, zo lang actief. Het begon allemaal in het, uh, de eerste helft van de jaren zestig... toen hij zelf uh, al een paar platen had gemaakt met een bandje... maar dat had niet veel succes opgeleverd. Wel had, had een aantal mensen door dat hij leuke composities kon schrijven. En zodoende werd hij door een platenmaatschappij ingehuurd als liedjesschrijver voor een schamel doen. Dat wel. In die periode componeerde hij onder andere I'm believer voor de Monkeys en A Little Bit Me en A Little Bit You. Dat zijn uh, voor de Monkeys grote hits uh, geworden. Later is dat van hem zelf nog eens keer uitgekomen. Maar die opname die dan na die van de Monkeys zijn uitgekomen die had hij al veel eerder opgenomen. Want Neil Diamond had al bijzonder goed in de gaten dat los van het feit dat hij uh, uh, bekwaam genoeg was om goede composities te maken, dat hij ook een Bezit had over een mooie stem. <laughs> dus vandaar dat hij al uh, enige dingen voor zichzelf had opgenomen. Wat hij in 1965 ook componeerde, dat was Sunday and Me. Dat is van een band die wij hier in Nederland ook wel kennen, namelijk uh, Jay and the Americans. Her eyes would make an angel smile, they call her Sunday. She'll take a man and drive him wild. Her name is Sunday. Sunday. Jane the Americans, die hier in Nederland uh, twee hits hebben gehad. "Come a little bit closer en Caramilla. Maar in Amerika hebben ze, ook, hebben ze ook een hit gehad met Sunday and Me. En dat was dan de eerste pennevrucht van Neil Diamond... die daar in Amerika in de hitparade verscheen. Je hoorde Jane the and Americans met die Neil Diamond compositie. Sunday and Me. En zoals ik al zei, Neil Diamond die is in juni in Nederland. 9 juni, dan zal hij optreden in Ahoy. En een paar dagen eerder, 4 juni, in Antwerpen in het Sportpaleis... Dit is nieuw, nieuw van Bob Geldof. Come on, get up, get dressed. The world is spinning full of kindy beans. The one you love will love you back. And no one's spoiling anything. Oh, everything's just right. It makes you want to fill your lungs and sing. Nieuw van de man die ooit het boegbeeld was van de Boomtown Reds ook het boegbeeld van al die grote concerten live en zo. Bob Geldof heeft een uh, nieuwe CD gemaakt en die CD heet How to Write Popular Songs That Will Sell. En die is in Nederland nog niet uit, maar het zal uh, denk ik toch binnenkort wel gebruiken. En daarvan hoorde je dan de single onder de titel Silly Pretty Thing. Zodra ik een nieuws stik te Hark. en tot die tijd Paloma Faith... Do you want to know the truth or someone else. Dat is wat gaat zingen tot die tijd.